Duitse ziekenhuizen gaan Nederlandse patiënten helpen. Onze ziekenhuizen krijgen de lange wachtlijsten. die zijn ontstaan door de coronapandemie. maar niet weggewerkt. Hierdoor moeten mensen. die een knie-, heup- of hartoperatie moeten ondergaan. lang wachten. Duitse ziekenhuizen springen nu bij. Die hebben veel meer capaciteit. legt mijn collega Sander Soerhaken uit. Uh, kijk, we hebben het over de, uh, over de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dat uh, de grenst direct aan Nederland. En deze regio heeft ongeveer net zoveel inwoners. als Nederland. Maar ze hebben 330 ziekenhuizen en uh, ja, wij hebben er ongeveer 90. Dus dat laat wel het verschil zien, dat ze veel meer bedden hebben. Uiteraard hebben zij ook nog last van de coronacrisis en ook daar bestaan wachtlijsten. Alleen die zijn veel korter. De Duitsers willen ook graag afspraken maken waardoor het makkelijker wordt om patiënten uit te wisselen. Vanavond stemt de Britse conservatieve partij over de toekomst van premier Boris Johnson. Die ligt onder vuur door Partygate-schandaal. In de lockdowntijd organiseerde hij en andere ambtenaren verschillende feestjes. Om Johnson weg te sturen moeten 180 partijgenoten de motie van wantrouwen steunen. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog maar de vraag, zegt correspondent Fleur Launsbach. Er is natuurlijk heel veel onvrede over wat er is gebeurd. En over dat de regels zijn gebroken tijdens die lockdownfeestjes en die borrels. Maar aan de andere Kant, Johnson is ook een soort, van, een soort van rockster die het hele land weet te bereiken. Uh, hij heeft ontzettend grote naamsbekendheid en hij heeft natuurlijk een hele grote uh, meerderheid kunnen winnen voor de conservatieven. Als Johnson de stemming overleeft, kan er een jaar lang geen nieuwe motie van wantrouwen tegen hem worden ingediend. Christian Blumenveld, Olympisch kampioen op de triathlon, heeft in een recordtijd van 6 uur 44 minuten en 25 seconden een volledige Ironman-triathlon afgewerkt. Op een Ironman moeten deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en nog eens een volledige marathon rennen. Dat lukte Blumenfeld allemaal onder die magische grens van 7 uur. It's a bulldozer. is. Bulldozer Het weer bewolkt met hier en daar een bui, maar er is ook zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Dennis Mooi van de ANWB File in Noord-Holland op de N9 van Den Helder naar Alkmaar Tussen Schorrel en Bergen staat 4 kilometer De vertraging is een minuutje of 5 En tot zover de verkeersinformatie Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? Is zin in ZFM CSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey.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 Um, dat is een beetje uh, de zelfbewoningsplicht. Uh, ho hoe lang gaat die duren ongeveer? Nou, je... Ik bouw een huis en hoe lang moet ik erin blijven zitten? En ik mag het ook niet verkopen? Ik, ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar volgens mij hadden we iets van drie, vier jaar okay. opgenomen. Oh, Starters ik... en ouderen kunnen op dit moment een lening krijgen om een makkelijker een huis uh, te kopen. Zit, zit daar een stukje doorstroming in voor jullie?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 Graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar zeker binnenkort nog een keer. Dankjewel. Oké. I woke up today with a feeling. The better things are coming my way. And if the sun shines as a meaning, you me.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 Trying to get it through to my friends Sometimes it feels like life has no meaning But I know things will be alright in the end When the rainy days are dying Gotta keep on, keep on trying All the bees and birds are flying Never let go, gotta hold on And not stop till the break of dawn And keep moving, don't stop barking Get on, When you're around, I know it's not much, but it's okay, We we'll keep on moving on anyway. When the rainy days are dying, gotta keep on, keep on trying, all the bees and birds are flying, ah, never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn and keep moving, don't stop rocking, ah, get on.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 5 Met de keep on moving. Wie ook gaat move, zijn Ineke en Peter Smits. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, na vele jaren hebben jullie besloten om er, uh, de zogenaamde punt achter te zetten. Ja. Het is mooi geweest. Die wil tijd voor andere dingen uh, enzovoort. Dat aan ja. Peter zo te doen. Ja. Je, je, ik hoor net dat ja, jij het woord nee, moet hoor, voeren. Prima. <laughs> nee, hoor. Ik zal Peter ook, de, Hij komt er zelf al bij. Ja, precies. <laughs> Geen probleem. Ja. Want, uh, uh, toen je ermee begonnen had Peter natuurlijk nog een andere baan. Ja, ik ook, trouwens. Ja. Uh, het is allemaal begonnen met de Slender Jung. Ja. Uh, dat was uh, In het, het begin. In de schoolstraat toen nog. Ja. ja, drie jaar gezeten. En uh, ja. daarna over naar uh, de Hoge Weg. Naar de Hoge Weg, ja. Dan zitten we alweer ruim tien jaar...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 van de zaak, die willen, eigenlijk, willen we eigenlijk gewoon handhaven. Dat is eigenlijk wat, zij, wat haar punt altijd is. We hebben daar dus mensen die van middelbare leeftijd zijn. Allebei de kern. Hè? Dus de, nee. op, en de, nou ja, als wij dit afsluiten, is er voor die mensen niks meer. Hè? Zo reëel moet je ook zeggen. Nee. Dus, dus je gooit weg, kijk, voor ons maakt het niet uit. Kijk, nee. Wij kunnen ook zeggen, nou, we gooien er een kapsalon in. En, doe, eh, doe je, ja. euh, bekijk het eventjes verder. En, dus dat is, dat is niet de opzet.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 Het is niet zo dat we per se morgen willen stoppen. Dat, uh, nee. Nee. dat kunnen we ook niet, doen. Dat, dat kunnen we ook niet, hoor. Ineens uh, gewoon de ding weggooien... en zeggen we gaan uh, alle sociale dingen eromheen. Maar nee, dat is, de dat is het. Zo. het is dat, is een een heel zoek, dat is natuurlijk heel We hebben dus klanten bij ons... op die slender, Slenderbanken zitten. Okay. Zo mag ja. Ja, maar. Maar hey, die slender, slenderbanken zitten... die er al van de eerste dag zijn. Ja. Want die, die er al in de schoolstraat waren. Ja. Die mensen die zijn dus op zoek geweest naar iets vervanging wat er eigenlijk in was in Bentveld. Toen is het bij ons terechtgekomen. Er mm -hmm. zijn de mensen natuurlijk een heel groot ook weggevallen omdat ja. ze wat ouder worden of niet meer op de nieuw zijn. Eh, je, die heb je dus. De, dat is het, die mensen waren op zoek en daar zijn wij eigenlijk eigenlijk een beetje ingegroeid, want wij hebben die zaak. Nou, mogen we niet reëel zijn, maar we zijn als dus een hobby gestart, want we waren allebei gepensioneerd. Ja. Ja, toch? En ik had een baan op de, golf, op de golfbaan. En, ja. en weet je wel, dus ik zei wel graag dat het uh, erbij hebben. Nou, zo zijn we er eigenlijk ineens binnen drie weken hadden we ja, ineens de zaak. Maar, dus zo ging het <laughs> ineens. Ja. Jij, bent, jij bent er ook steeds meer in gaan doen, omdat je van uh, de golf dat, dat verviel, dat uh, pensioneert. Mm -hmm. Dus samen, uh, wat je zegt, het, het sociale aspect is heel erg belangrijk. Zeker, ja. Zeker. ja, heel, ja dat wat, dat heel belangrijk. wat zeggen de klanten ervan? Ja, behalve dat ze. Huilen, huilen zelfs. Ja. Ja, dat, ja, ja, dat is echt hoor. Echt huilende ja, mensen. Ja. Je gaat toch voorlopig niet weg, toch? Die, behouden, die blijven toch wel even een tijdje, weet je wel? Van dat soort dingen. Ja, ja. ja dat, dat, dat kan je natuurlijk gedeeltelijk toezeggen, want jullie zeggen ook zelf: van nou, het is mooi. En, uh, ja, daarom. precies. We moesten het op een gegeven moment wel kenbaar maken, weet je ja. Want uh, heel veel klanten vroegen: hoe lang gaan jullie nog door? Hoe lang gaat dit nog duren, weet je zo? Nou, we gaan gewoon door tot we een koper hebben. Nou, dat vind ik wel mooi, want dat kan voor vijf jaar duren. Ja, ja dat is ook... <laughs> zeker al vijf jaar vijf vijf vijf vijf zie uur. ik weer lachen. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja, goed, ik heb erachteraan ook weer andere hobby's gekregen. Dus ik ken uh, dus ook een beetje golven en uh, nog meer uitbreiding natuurlijk erachter dan zou kunnen komen. Ik krijg een nieuw huis natuurlijk. Ja, dat is, heb er allemaal mee te maken. Dus ja, ik, ja, Het is ook logisch. Ja. Dat ja. je op een gegeven moment zegt van nou. Uh, nou is het mooi geweest. Ik ga me nou inderdaad aan hobby's, kinderen en noem maar uh, wat. Mijn kinderen ja. de, uh, kinder is. Uh, <laughs> Mijn kleinste kind is 20 jaar. Dus ja. dat hoeft ook niet zo over te, nee, te besteed. Nee. Maar dit is wel heel leuk om om te gaan. Ja, toch? Ja. Heel ja, anders ja. natuurlijk. En uh, ja, het is gewoon. Iets wat wij dus eigenlijk niet mee willen stoppen. maar eigenlijk een beetje willen afbouwen. Het is niet zo, zeg, vandaag nee. open en morgen zijn we weg. En dan hier heb je de sleutel. En met, zijn we bij mee mee zijn pleit. Nee, dat is, ja, niet. is, nee, niet, dat is ik, niet. Ik, ik hoor hier nog wel een paar echtparen. <laughs> een <zitten, laughs> in de ogen zitten. <laughs> maar we hebben maar eigenlijk. De, de, de bedoeling is duidelijk. Uh, uh, je zoekt gewoon een goede opvolger die, uh, die, die past in jullie uh, gedachtegoed. Ja. Wat daar ligt. Het sociale ja. aspect moet er zeker bij zijn. Ja. En dan gaan jullie ze rustig afbouwen.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 Zeker wel. Ja, Zo hoor. zien we het eigenlijk wel. Nou, We gaan het zeker zien. En uh, mocht er een einddatum bekend zijn, dan horen we die graag. Tuurlijk. Ik en Peter, bedankt voor de, de toelichting. En uh, succes met de speurtocht. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Jij ook. Ja. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is FN. somewhere. Walked into my life